Rutte zei dat het komt doordat andere regeringspartijen het niet altijd eens zijn over migratie... en hij geen onverantwoorde risico's wil nemen die de stabiliteit van het kabinet in gevaar brengen. Premier Modi van India heeft de plek van het zware treinongeluk bezocht... en in het ziekenhuis met gewonden gesproken. Bij het ongeluk kwamen bijna 300 mensen om het leven en raakten honderden reizigers gewond. Een trein ontspoorde en werd geramd door een andere trein... Modi zegt dat de schuldigen achter het ongeluk zwaar moeten worden gestraft. In de Turkse hoofdstad Ankara is president Erdogan vanmiddag opnieuw beëdigd. Het is zijn vijfde termijn als president. Erdogan zei dat hij het bestaan en de onafhankelijkheid van Turkije zal beschermen. Hij is de langstzittende president in de geschiedenis van het land. Het uitleveringsproces van Joran van der Sloot aan Amerika is begonnen. Hij is vanuit een zwaar beveiligde gevangenis in Peru... verplaatst naar een cel in de hoofdstad Lima... en wordt waarschijnlijk vrijdag naar de VS gevlogen. Daar is hij aangeklaagd voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Ze verdween 18 jaar geleden op Aruba... en werd voor het laatst met van der Sloot gezien. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Spanje vanaf pole position. De coureur van Red Bull was ook al de snelste in de drie vrije trainingen. De andere Nederlander, Nick de Vries van Alfa Tauri, begint vanaf plek 14. Het weer, vanavond helder en droog. Morgen opnieuw veel zon, alleen in het noorden wat wolken. Het wordt morgen 16 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort Zom. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee, Zee. Zandvoort. En Zom Zom zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu. Entertainment for you. terra meu Pai, que Tanto dan no nog sabéis en por noche tanto. Porque estoy leyos, esos teus lares, de esos teus lares, de esos teos lares, tengo morrinha, tenios saudade, te mi amoria, tengo saudades, porque estoy leyos, de esos teus lares, de esos teus lares. zonnetje erbij en, uh, en uh, ene hand en, uh, een schuimkraag en dan lekker langs het strand ja heerlijk Goedemorgen lezers in en onkantoor galicia en aan de telefoon hebben wij frankie frankie een hele goede ja avond alweer he? ja ja net op, randje, he. net op het randje net op het randje <laughs> uh, het, het, het, het, het is zes uur geweest maar het is ondertussen nog steeds licht buiten dus uh, het voelt ja. nog steeds op middag ja toch hey, hoe is dit man ja heerlijk man? Sorry? Ik zeg, hoe is het man? Ja, gaat goed, goed. Ja? Uh, niks te klagen, dus uh, we gaan lekker door. Oh, nou, houden we zo. <laughs> ja. Hé, <laughs> hey, maar zat je ook lekker in de, in de tuin of zo? Of uh, op balkon? Of? Uh, nee, ik heb net even uh, voetbal gekeken. De FA Cup. Oké. Okay. Dus uh, die is net afgelopen. Aha. Dus, uh, ja. En nu aan het eten? Uh, nu gaan we zo eten, inderdaad. Nou zoveel lekker in de tuin nog even zitten. Ja. En, dan, uh, en vanavond even werken, vanaf 9 uur. Oké. Okay. Dus dan, ja. even weer een optreden. Uh, nee, vanavond geen optreden. Ik ga vanavond, uh, ja, uh, beste barman spelen. Achter de bar uh, oh, in okay. amsterdam Ja, ja, ja. ja. Ah, leuk. We gaan, uh, we gaan de naam eer aan doen. Ja, oké. Okay. <laughs> uh, dat is jouw nieuwe single, hè? Beste barman? Ja, klopt. En, uh, uh, ja, hoe, uh, hoe is dat ontstaan dan? Ja, eigenlijk was het een ideetje dat... Uh, ja, we voor, dus de vorige single was uh, tijd voor een feestje. Ja. En het was dan meer van... Joh, uh, we hebben een moeilijke tijd gehad, maar we mogen eigenlijk weer. Ja. En uh, ja, goed, we, mo we mochten dus weer feesten. Alleen, uh, ja, de horeca heeft natuurlijk een, een flinke, flinke klap gehad. Ja, die hebben uh, een flinke deuk opgelopen uh, en, inderdaad. Ja, precies. Ja, goed, en, en, en nou dat het allemaal wel weer open is... Uh, ...is het nog steeds wel een zware tijd... ...want ja, het is natuurlijk lastig personeel te krijgen. Ja. Iedereen, uh, heel veel mensen zijn wat anders gaan doen. En, uh, ja, dus het is dus, dus hard werken. Ja. Uh, ja, het is ook vandaag, een best, uh, best wel een lastige tijd weer ook, uh, Frenkie. Want ik, ik bedoel, ja. eh, de prijzen zijn omhoog geschoten... Ja, uh, mensen ja, hebben ja, toch iets minder te besteden. En, ja, en geluk, ja, ja, inderdaad. Gelukkig, gelukkig gaat het nog wel. Uh, het, het, is, het is nog te doen, maar wat ik ja. zeg, het is wel hard werken natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. En, dus, dus eigenlijk, uh, ja, weer, weer eigenlijk een, een niet, niet uh, zeggen een, een klap maar wel toch weer een, een, een tikje. Ja, nee, tuurlijk, Kijk, het is, dus, dus uh, iedereen is blij dat het allemaal weer gewoon weer kan en dat het ja. allemaal wel weer uh, draait. Uh, alleen, ja, goed, uh, wat je zegt, het is wel, uh, ja, nog niet, nog niet zoals het, als het voorheen was. Nee, nee. Dus, uh, nee, maar we gaan, uh, we gaan door. Ja, ik bedoel, uh, we hopen op het goede. Nee? Ja, dus precies. En vandaar ja, eigenlijk, uh, deze single als een beetje een soort van uh, ja, hard onder de riem voor alle, voor alle horeca-personeel. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En, en uh, eigenlijk zo is het uh, idee dus uh, ontstaan? Ja, ja, precies. Hé, hey, en uh, ben je stiekem tussentijds nog ergens anders aanwezig bezig, of? Uh, qua, qua optredens bedoel je? Ja, qua optredens en uh, qua single of, of EP of... Uh, nou ja, goed, dus er zijn nog wel plannen om, om, uh, om dit jaar nog een paar singles uit te brengen. Ja. Ik, uh, eind van deze maand komt er eentje uit. Ik uh, kan verklappen, uh, de titel gaat heten Alles draait om me heen. Dat wordt een beetje een funky feestplaat. Okay. Dus, uh, alles draait ja, om me heen? Alles draait om me heen, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, dat dus is uh, uh, meestal s'avonds laat, hè? Ja, ja precies, nou ja, als er dan een paar, uh, paar drankjes in zitten. En, uh, ja. Ja, dus, uh, ja, dat idee inderdaad. Dus we gaan lekker door met feesten. Ja. Uh, ja, ik hoop inderdaad uh, echt in september ook nog een keer een singeltje uit te kunnen brengen. Welke dat precies gaat worden, weten we nog niet zeker. Maar dat die gaat komen, dat, uh, dat is zeker. En voor de rest, ja, wat, wat, wat leuke optreden staan. Onder andere binnenkort in Hilversum en uh, in Nijmegen. Dus uh, ja, dat uh, gaat ook aardig door. Agendatje is te volgen ergens op, uh, op site? of? Ja, ja gewoon, ik, heb, ik, ik doe alles via, uh, of ik alles zelf doe, uh, doe ik alles via de social media, dus uh, ja. via Facebook en via Instagram. Ik heb geen, uh, geen eigen website, maar uh, ik ben gewoon te volgen. Oké. Okay. Hé, hey, en uh, nou ja, dan gaan we in ieder geval uitkijken naar de, jouw volgende single ook natuurlijk. Ja. Maar zo, zo meteen gaan we eerst, uh, ja, Beste Barman draaien. Ja, de, de huidige single. Ja, de huidige single, dus als jij die aan wil kondigen, dan uh, ga ik hem draaien voor je. Super, wil ik je allereerst alle, alle, alle bedanken voor het leuke interview. En uiteraard ook voor de support van, de, van deze single. Graag gedaan. En ook de luisteraars uh, erg bedankt. En ik hoop dat ze gaan genieten van de nieuwe single van Frankie met Beste Barman. Hé, hey, dankjewel Frankie. En ik zou zeggen, werk ze vanavond dan, hè? Ja, dankjewel. Hé, hey, succes man. De uitstelling nog. Hé, hey, ja, dankjewel. Oké. Hoi, hoi. Goed weekend. Ciao, Beste Barman. Keihard zweten, rest van de tijd binnen gezeten. Was te brak iets te ondernemen. Nu ontspannen, lekker feesten. Eindelijk vrijdag, het weekend begin. Lang verwacht ik heb zoveel zin. Feestje hier, feestje daar, zitten drankjes koud, want ik kom eraan.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 Zolang de tap maar loopt, is er niks aan de hand. Beste barman, doe mij nog maar een drankje. Ben dorstig want ik dan, straks sta ik aan de kant. Beste barman, doe mij nog maar een drankje. Zolang de tap maar loopt, is er niks aan de hand. Beste barman. Zo, so, de plasje dan, Frankie. En beste barman, doe mij nog maar een drankje. Hé, hey, hey, hey. Hey, um, ja, wil je een verzoekje aanvragen? Kan dat gewoon. Ga even naar www.zfmartiesten.nl En dan uh, heb je rechts daarboven een, een balletje. En daar kan je op klikken. en daar, uh, Ja, dan komt het automatisch bij mij terecht. En wij gaan naar um, ja, Jannes. En daar hebben we over de mooiste ster. Welkom van All Time Classics tot de hit van U. Dit is weer een nieuw uur entertainend voor jou. Met Fred Heij. Maar bracht me steeds weer een hart vol pijn Totdat ik jou tegenkwam En dacht nou daar is ze dan Nu, na zoveel jaren Ben jij nog altijd heel dicht bij mij Mijn hart kent geen tranen meer En droom ik nog elke keer dus dat die krijg van mij al lang. So a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 Zo, ja, een verzoekje wordt aangevraagd door WIP in Rotterdam. Ria Sponsen en Elsbakken blijven bij de 7 uur entertainer spuw. En toch blijf ik altijd dromen. Ik loop door de straten, mijn gedachten bij jou. En jij zo graag alleen? Was onze liefde dan zo triest en zo graag? Doe jij mij niet om je heen?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 was hij dan, aangevraagd door Wipje Rotterdam en dat was Riener Sponsen en uh, ja, met Els Bakker en toch blijf ik altijd dromen en Federico, hallo, Federico, ja, ja, ben je, <laughs> zet je ver weg, oh, hoor je me nu wel goed, ja, je zit, uh, je zit in de uitzending, oké okay dan, leuk, ja, hé, hey, jij wilde graag een plaatje horen, Jazeker. zeker. En uh, dat is van uh, de jeugd van tegenwoordig. een lekkere gouden oude. Ja, dat klopt. En dat uh, is... Uh, Let's get Spanish. Ken je een beetje Spaans? Eh, uh, nee. Nee, oh. dat is helaas niet. <laughs> Let's get Spanish. <laughs> nee. Dos versus. Toch? Oh, nou verstaan. <laughs> hey, maar hoe is dat? Ja, hier is het goed. Lekker zonnig, hè. En uh, ja. Nou ja, lekker warm. Nou, heerlijk. Hey, en uh, wat was je aan het doen? Uh, nou, ik zat even lekker op uh, TikTok te scrollen. Ik zit, uh, momenteel zit ik uh, lekker live met, uh, met mensen te babbelen in een live. Oké. Okay. En, uh, en dan ben, lekker met ZFM dacht, op de achtergrond. Uh, ja, ik heb ZFM op de achtergrond, maar dat kan niet ontbreken, hè. Nee. Hé, hey, uh, we gaan dan lekker draaien. Ja? ja, zeker, helemaal goed, dankjewel. Ah, oké, okay, jongen. Hey, eh, fijne dag nog en een goed weekend, hè? Dankjewel, jij het reis nog, dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. Jo, doe doe. Jo, yo doe. We hebben in verschillende delen van het land. Er is een kwaliteit van prestaties in het land. Zoals het is. Ik heb een mosca en een zon. Ja, ja, ja, ja. Hola, supermercado de la Banco Sport. Let's get Spanish.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 het is pang, ja, wij. Hey. Ik ben stank, man, het is geen pinko. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nicker, yo no quiero. Hangen met message, quero. Hier, neem mijn Spaanse troep. Neem mijn Spaanse troep. Donde sta mi dinero? Ben als lotje, en tot ziens. Vetvelente, nunca nooit vriends. Los gezelligitos, donde estagenitos. Oh, Costa del Sur. Los gezelligitos, donde estagenitos. Adelsos. Hola supermercado, de la bancos oh, por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish Hola supermercado, de la bancos oh, por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. From. Spanish get Spanish. Get Spanish claro que sí. Claro que no. Los jóvenes más chulos del pueblo. Spanso voor sowieso, voor die house chorizo. Bocadillo con manchejo, dat is vabajejo. El anus del diablo. del diablo, dat is de costa de is de eso costa El de anus de eso. del diablo, dat is de costa de dezo. Yo quiero far yo quiero vomitar, yo quiero comer. Dus ben je ben je cojone. Los gestelejitos, dones estagemitos? Oh. Costa del de sos, los gezele Gitos Domesta Costa del de Sos, Costa de El -Sos. Costa de El -Sos. Hola supermercado de la bancos por aquí let's get spanish get spanish get spanish la bancos por aquí let's get spanish spanish hola supermercado de la bancos por aquí let's get spanish get spanish get spanish, get spanish Ola, supermercado de la bancos por aquí let's get spanish It's been shown. It's been shown. Yes, this is Harold Friedel. I'm filming you this thing to all stage staging around town. And me to make the shit and music. Let's go crazy. New song. Oh my Lekkere muziek zo, hier met zonnetje erbij. En uh, aan de telefoon hebben wij Jan Boy. Jan, een hele goede avond. Goedenavond. Goedenavond, jij bent onderweg... Ja, zeker. Ja. Naar Zeeland. Naar Zeeland. Ah, een lekker ritje. Ja, dan kom ik uit Friesland, dan weet je dat. Nou ja. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja. Nou ja, je moet er wat voor over hebben, toch? Hey? Zo, is het, zo is het ook. Hé, hey, Jan, uh, ja... Jij hebt een mooie parodie gemaakt euh, op het liedje Als je verliefd op een jongen bent, van Wilma destijds in de jaren zeventig. Ja, klopt. En dat is heb, uh, als je verliefd een op een meisje bent. Ja, ik heb hem een klein beetje veranderd <laughs> en ik heb een klein beetje van de tijd van u gemaakt. Ja. Alleen uh, ja, ja hoe, hoe dus, ik vond het wel leuk. Ja, hoe kwam je op het idee? Ja, ik hoorde, ik zat uh, gezellig aan het potje met Maat van mij en uh, toen kwam hij op uh, Tukker FM. En toen dacht ik van, uh, nou leuk, daar kan ik wel wat mee. En, uh, maar helaas, ik, ik had hem vier weken uitgebracht. Toen kwam Monique Smith er ook mee. Dus dat, dat was wat minder. Dat was uh, pech hebben. Ja. Maar voor de rest, uh, ja, zeker. Ik, ik vind hem hartstikke nog goed gelukt. En uh, ja, het is echt een beetje de tijd van nu. Ja, inderdaad. Gewoon, uh, ja, eigenlijk uh, eventjes kleine, kleine verandering. En uh, ja, eigenlijk in een nieuw jasje. Uh, ja, zoals de muziek uh, eigenlijk nu is. Ja, daarom met een beetje accordeon, een beetje in. erin. Ja. Dus uh, zodoende. En vanavond ga je hem dus ook weer doen? Ja, ja. ik ga vanavond... Uh, <laughs> ja, ik heb er wel zin in om weer te doen. Ja. ja want, uh, hey, kunnen mensen jou trouwens volgen ergens? Uh, heb jij een agenda? Ik heb een eigen website. Ja. Dat is uh, jahoi.nl En daar staat alle informatie over mij op. Ah, oké. Okay. En dan neem aan ook uh, Facebook in. Uh... Ja, in Facebook heet ik ook Boy. En op Instagram heet ik Boy. 1998. Ah, oké. Okay. Nou, dan. Uh, ja. Dan kunnen ze je in ieder geval daar volgen, Ja, en ik uh, vond het helemaal mooi dat u mij gebeld hebt. Ja, graag gedaan. Mooi met je interviews en zo. Ja, het is wel uh, mooi alsof er veel moeite erin gestoken wordt. Ja. ja want wat, eh. Even nog, eh. Uh, kort, eh. Uh, ja, heb, heb, heb, heb, heb je nog, eh. Uh, uh, nog wat anders op de plank leggen? Een nieuwe single ja. uh, wat, wat eraan gaat komen of uh... Ja zeker, ik ben bezig met een album. Ja. En uh, ik ga een nummertje doen met Sydney Bishop. Oké. Okay. Leuk. Ja. Uh, ja, een beetje rap, en een beetje Nederlands. Oké. Okay. verrassend, ja. Dus zodoende. En uh, wanneer gaat dat een beetje ongeveer uh, uitkomen? Ik ga hem dinsdag inzingen. Dan zal je wel eind juni denk ik weer uitkomen of zoiets. Eind juni. Ah, dan gaan we je gaan we in de gaten houden. Komt helemaal goed. Hey, dankjewel. En uh, goede rit, hè? Hey, super bedankt. Hè? Komt helemaal goed. Oké, okay, man. Oké. Okay, hey, uh... Succes. Hoi, hoi. Hoi. Hey. Hoi. Ja, Jan Boy dus. En als je verliefd op een meisje bent... een meisje bent, daar is het net of je haar heel lang. Kent. Je vindt haar knap en charmant. je moet, je had staat En als je verliefd op een meisje bent... Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. Zomer op je radio. En deze wordt aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En Sco's Roberts, zijn het je ogen? Ja, de wereld kreeg een kleur wijn Toen jij me zei... Ik zie je zitten... Ik kan geen dag meer zonder jou zeggen. Dat was hij dan. Kozen we zijn gevraagd om Miranda uit Rotterdam. En wij gaan naar Gratdame. En hij heeft het over zijn grootste geluk. Of mijn grootste geluk. Zo heet hij. Wat is toch weer gezellig hier. Oh. Gezellige muziek hier bij uh, Entertainer you, Tot de klokjes van 7 uur. Op die 16.9. En uh, DAB plus 6a natuurlijk. Als een dag weer geruisloos voorbij gaat.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 In gedachten zijn wij altijd samen Want jouw liefde wil ik nooit meer kwijt Jij bent de zon in mijn bestaan Jij bent de warmte in mijn leven Omdat woorden al zijn vergeven Zing ik nu dit lied voor jou Jij bent de zon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 bij mij het, uh... Jij bent de zon in mijn bestaan, jij bent de warmte in mijn leven, omdat woorden aan zij vergeven, zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan, jij geeft mij de zon ja, die bestaat zeker. Die schijnt volop. Althans, hier wel. Dit was... Uh, Gradame. hè. En uh, mijn grootste geluk. Uh, ja, we gaan uh, nog een verzoekje doen. En dat is uh, aangevraagd door uh, Maarten. En Maarten, je wilde graag een lekkere gauw horen... van uh, Gloria Gaynor. Zomer op je radio. I will survive. Wilson Survive, aangebracht door Martin. En uh, ja, Gloria Gaynor natuurlijk. Een lekkere disco-hit uit de jaren 70 En uh, ik heb iemand aan de telefoon. En dat is Jermaine Stuyver. Jermaine, ben je er? Hallo? Jermaine? Hallo? Jermaine? Ja, we zijn er. Oh, oh. Even kijken. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, je zat op een andere lijn. <laughs> oh. Ja, ja, op de een of andere manier, uh, ja. Het blijft techniek. Hey, ehm, hey, um, ja, goedenavond nog. Zit je in een zit, zit je in de auto of? Nou, ah, ik zit in de auto. Oké. Okay. <laughs> hey, ehm. Ik heb een Lekker man. Hé. Hey. Wat zei je? Hallo? Hallo. Uh, ik ben er nog. Ja, jij bent er nog. Hey, en, Ja, ik bel even over jouw uh, nieuwe single natuurlijk. Hey schat. Klopt, hey schat. Zalig gemaakt met Amir. En, ja, uh, nou, leuke platen, hebt erin. Iets afwisselen wat ik nog niet heb gedaan. En, uh, ja, superleuk. Ja, en Amir zit er nog bij? Hallo, ik ben er weer. Hoor je maar? Ja, ja, ja <laughs> ik hoor je, Amir. <laughs> Oké, <Okay>, top. <laughs> ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar... Ja, hey. ah, ja, dat maakt niet uit, joh. Ik bedoel, we hebben in ieder geval nog uh, contact. Yes. Hey, maar uh, Amir, uh, jij hebt het ook ervaren als leuk, uh, samenwerking, of? Zeker weten. Ja, het is natuurlijk het begin van mijn carrière. Ja. En uh, dat ik dat gelijk met Jermaine kan doen. Is natuurlijk We brengen ook eens nieuws op de kaart, komt niet heel vaak voor. Ja. Dus uh, ik vond het natuurlijk een hele leuke uitdaging. En ik ben blij dat het zo goed heeft uitgepakt. Ja, ja, zi wel... zit, zit, zit er nog meer aan te komen tussen jullie? Uh, we zijn nu denk ik vooral bezig met onze solo-carrière. Ja. En, en ja we weten nooit wat de toekomst ons brengt natuurlijk. Maar uh, je kan ons in de gaten houden via social media en dan, uh, ja. Oké, okay, nee. Wel... Ik, ik neem aan dat het ook lukt via de, uh, uh, ja, Facebook en zo en uh, uh, Klopt. Instagram. Ja, ja. En uh, zijn er nog meer sites, of? Uh, ja, wij kunnen vinden op TikTok en Instagram, als Amir Amousavi gewoon ja ja ah, oké okay. voor mij is er meer Facebook en Instagram ja voor voor Jermaine is het dus Instagram en Facebook ja inderdaad ja klopt ah, oké okay. Hé, hey, en uh, ja heb je want je bent nou met deze single uitgekomen uh, staan er nog optredens ergens in het land ja ik heb net een optreden gehad in Kampen ja op een festival en uh, en te eten in de auto, en dan ga ik zo meteen door naar een uh, verjaardag in Apeldoorn. Ah, oké. Okay. Hey, en is er ook een agenda waar de, actieve agenda waar, de, waar alles op staat? Nou ja, ik heb de openbare optredens, die uh, zet ik op Facebook. Ja. Dus daar kunnen de mensen alles op vinden. Ja, de privéoptredens worden dan wat lastiger, inderdaad. Ja. Dus op Facebook kunnen ze alles vinden, inderdaad. Ah, oké. Okay. Ik neem maar dat, uh, dat er ook uh, nog opgetreden wordt samen, denk ik. Uh ja dat is nog niet echt doorgekomen maar dat is meer omdat we uh, best wel ver uit elkaar wonen we hebben natuurlijk een Apeldoorn en ik in uh, Haarlem zo een afstandje ja ja jij is dus vlak bij mij uh. <laughs> ja is dat zo ja Haarlem zei je toch ja yes, klopt ja Haarlem en Zandvoort is niet zo ver toch oh ik ben momenteel in Zandvoort toevallig oké nou nou dan ben je heel dichtbij klopt Hé, hey, maar uh, jij, jij, hebt, uh, jij hebt ook wel optreden uh, vanavond, of? Oh nee, dat niet helaas. Dat nog niet. Oké. Okay. Nee, ik, ik heb wel laatste optreden gehad in Haarlem. Maar daar, daar bleef het wel echt bij. Ah, oké. Okay. Hey, en uh, hoe, hoe ziet de toekomst voor jullie eruit? Ik hoop, uh, ik hoop heel goed. We zijn druk bezig met optredens en uh, ja, druk in de muziek. Dus ja, we hopen steeds een stapje verder te kunnen komen waar, we, ja, waar, waar ik wil zijn, zeg maar. Ja. Ja, je wil eh, zeg maar, eh, toch van de, van de muziek kunnen leven, zeg maar. Nou ja. We zijn ieder weekend weg, dus we mogen echt niet klagen. En, uh, maar uh, ja. Weet je, het is natuurlijk nog steeds een on, uh, onregelmatigheid. De ene maand heb je, uh, heb je er zoveel, de andere maand zoveel. Ja. En de school hebben we het wel bij verroken. Maar uh, het mooiste zou je nog een keer een, uh, ja, een hitje om er toch uh, inderdaad echt van te kunnen leven. Ja, ja. Ja, ja, dat hoop ik uh, in ieder geval met jullie. En, uh, Dankjewel. Ja, ik, ik hoop jullie in, uh, in de toekomst nog vaker te horen en te zien. Ja, zou leuk zijn. Ja, yes, zeker. Hey, en uh, ja, ik zou zeggen: wie kondigt hem aan? <laughs> nou, bij paan, hè. Ik ben hier aan. Ik ben Amir. hier ben onze allernieuwste single Heenschap. Hoi, hier. dank hey, jongens, dankjewel. En uh, ja, ik zou zeggen, heel goed weekend. Geniet ervan. Hey, bedankt ja. bij je weekend en geniet van mooie weer, hè. Ja, dat gaan we zeker doen. Oké, okay, doei, doei. je hey, dankjewel, man. Hoi, hoi. Hoi. Doei, jongens. Niemand kan zo dansen zoals jij Blijven jij en ik voor altijd wij Alles wat je doet raakt mij in overvloed Elke nieuwe lach die jij me geeft Is er nu gevoel dat in mij leeft Durf het met je aan, word jij de mijne Laat me je verleiden deze nacht Geef je mij de kans die op jou wacht Zeg maar lieveling, is er nacht? Als wie ik zag staan met je mooie kule baby je het trok me gelijk aan De schoonheid, die konden mijn ogen niet verstaan Net gestomme dansen, maar laten we weer gaan We gaan dansen, dansen, niet kijken naar een ander Nog een drankje baby, man, dat lijkt me niet verstandig Eén, ik weet ik zeker, zulke kansen krijg ik amper Als ik zeg je schatje, kom, ik grijp je bij je handen Laat me je verleiden deze nacht Geef je mij de kans die op jou wacht Zeg mijn lieveling, is er een nacht. Bereid om dingen over me te leren Beloof je mij dan niet te bezeren En mij nooit de te terkeren. En ik weet dat kan soms moeilijk zijn Maar ik weet ook wij samen zullen prachtig zijn En ik weet ook al die jongens die staan in de rij Maar ze hebben niks te zeggen, je bent echt van mij yeah. Laat me je verleiden deze nacht Geef je mij de kans die op jou lacht? Zeg maar lieveling, is er een ander? ander. Hé hey, schat, wil jij de mijne zijn? Alleen van mij. Op de mooiste Yo. traten ben jij. Wat ben jij, wat ben jij, wat ben jij. Hé hey, schat, mag ik de jouwe zijn. Alleen van jou, ja. Yeah. Tot jouw hart ook goed voor mij. Schat, wil jij de mijne zijn? Zo, dat was je dan. Jermaine Stuiven en Amir. En hey, hé, schat. Hé, hey, even um, kijken hoor. Ja, ik heb nog een verzoekje leggen. Dat is van Anouk. Anouk, jij wilde een lekker gauw houden horen van Marco. En ik heb genomen Tears Don't Lie. Blijf er nog even bij, want uh, ja, ik ben er nog heel even. Tot 7 uur. Mijn naam is Withei. Goedenavond. Was die dan Tours Don't Lie? Aangevraagd door Anouk van Mark O. Ja, dat was die dan weer. Twee uurtjes entertainment for you. En dat eh, allemaal op die zaterdag... Eh, de 3 de drie de, de, drie de Ja, de drie de juni... 2023... Wat was het toch weer? Een, een lekkere dag. Een zonnige dag. We hebben veel mooie muziek mogen draaien. We hebben wat uh, leuke mensen gesproken. En ik hoop dat u ervan genoten hebt. En bij deze, ja, als je nog zit te eten. En bij deze dan nog eet smakelijk. En natuurlijk als je hebt gegeten. Dat het u al mogen bekomen. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. Volgende week een uh, speciale uitzending. En uh, ja, dan uh, hoop ik u weer uh, te mogen aanschouwen. Ze zeggen bedankt voor het luiken. Uh, luiken, ja. Bedankt voor het luiken. <laughs> bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En ik wens u nog een heel goed weekend. Geniet van het zonnetje. En tot dan.